Het gaat fijn aan mijn zin, het is oké. Okay. Ik zit ergens in ik ben als u het toch niet wist. Wat je noemt optimist, het is oké. Okay. Is de spreuk voor vandaag, het is oké. Okay. Geen zeur op de plaat. voor mij is alles gelijk. Of ik arm ben of rijk. Want zolang als ik maar lachen kan, krijg je mijn humeur niet stuk. En de rest, daar heb ik maar in aan. En dat is mijn grootste geluk. Het is oké, okay, nooit geen zorgen, verdriet. Het is oké, okay, ik maak pret en geniet. En wat er wordt op beslist, ik blijf steeds optimist. Ik ga fijn aan mijn zin, dit is oké, okay. ik zit nergens mee in, ik ben, als u het nog niet wist, wat je noemt optimist, dit is oké, okay. is de spreuk voor vandaag, dit is oké, okay. geen zeur op de klaar. voor mij is alles gelijk. Of ik arm ben of rijk Want zolang als ik maar lachen dan, Krijg je mijn humeur niet sterk En de rest daar heb ik maar een aan En dat is mijn grootste geluk Is geen okay. Nooit geen zorgen verdriet okay. Ik maak pret en geniet En wat het lot op beslist